1 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het debat over Marokkanen in de Tweede Kamer is toch doorgegaan. Het is inmiddels afgelopen. De PVV, die zelf om het debat had gevraagd, wilde uitstel... omdat het debat in het gedrang dreigde te komen. Het debat over het zorgplan, dat eraan vooraf ging, liep uit... waardoor het erg laat werd. Om over half twaalf werd nog over het uitstel gestemd. Alleen de PVV stemde voor. De PVV vroeg het debat aan... naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.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 In China zijn weer drie mensen overleden aan een besmetting met vogelgriep. Een vierde man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eerder waren al drie Chinezen overleden. Ze zijn allemaal besmet met de nieuwe variant H7N9. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de uitbraak... omdat, anders dan gedacht, het H7N9-virus overdraagbaar blijkt van dier op mens. Bij een controle in een internationale trein... heeft de marechaussee een man aangehouden op verdenking van witwassen...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. In het eerste kon u luisteren naar Pepik Henneman. De oprichter van de burgemeesteracademie. Het ging over een nieuwe manier van omgaan van burger en overheid over en weer. Waar het met name om ging is zijn pleidooi voor uh, mensen die met een frisse nieuwe kijk uh, nou ja, met nieuwe ideeën komen, originele dingen bedenken en processen los kunnen trekken. Frisdenkers en dwarsdenkers, daar ging het over. Mensen die dus in staat zijn om nieuwe ideeën te pitchen en er ook iets mee te doen. En precies die mensen zoek ik. Friskijkers en dwarsdenkers. Mensen dus met oorspronkelijke ideeën. Heeft u een oorspronkelijke idee? Had u dat? Heeft u het ooit door weten te voeren? Er doorheen weten te pluggen? Bel ons op 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan kazeluna.ncv.nl. Of twitteren hashtag Dumosh of hashtag kazeluna. Friskijkers en dwarsdenkers met plannen en met ideeën. Bel 0800-1121.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 I'm okay. I'm Good luck. Raccoon took a hit, uh, uit het, van het album Liverpool Rain was dat. Ik ben op zoek naar friskijkers en dwarsdenkers. Mensen die originele ideeën hebben, originele plannen hebben. 0800-1121, na aanleiding van het eerste uur. Waarbij uh, onze gast Pepik Henneman pleiten voor, een, uh, uh, voor, voor, voor ruimte voor mensen met dit soort ideeën. 0800-1121. René van Vlaardingen, goedendag. Hallo, goedendacht. Hallo. Ben jij een originele denker, René? Ja, want ik zit in de uh, schrijversclub, de Kantijn. Schrijversclub? Wij staan, ja, wij staan op de achterkant van uh, de Z-krant. Dat is het Amsterdam straatmagazine. Oké. Okay. En wat ja. doe je er precies met de nou, schrijversclub? Wij, uh, wij zijn dus uh, ja, zeg maar, dakloos, thuisloos, uh, psychiatrisch patiënt... of ex van al die drie... En wij worden door onze docenten gestimuleerd... om uit de shit te komen, dus op te klimmen... dat je vanuit het niets ineens met een boek op de markt kunt verschijnen. Dus dat je dan bijvoorbeeld je bijstanduitkeringtje... vaarwel uh, kunt zeggen op een gegeven moment. Oké, okay, en, en, en wie zijn jullie docenten? Wat zijn dat uh, voor nou mensen? De, uh, de bekroonde romans Christina Christine Otten. Mm -hmm. Die heeft de Librisprijs toen gewonnen... En haar laatste boek gaat over haar uh, ervaring met uh, psychiatrische, uh, psychische problemen van haar vader. En hoe ze daarmee omgegaan is. Oké, okay. U kent haar. Christine Otten, nou de naam ken ik. Uh, maar Christine Otten is een van de mensen die jullie helpt om, om, om, om je eigen creativiteit te ontwikkelen. Juist yes, ja. Want zij schrijft bijvoorbeeld, zij hebben een eigen boekje. Twee en een half jaar geleden is het uitgekomen ongeveer. En dat heet uh, Mijn leven is een verhaal. En de schrijft ze bijvoorbeeld over mij. Uh, ik heet al een van mijn voornaam en uh, dat ik heel gehaast binnenkom. En dat ik uh, bezig ben met een uh, indrukwekkende cyclus. Deprimerende liefdesgedichten. En ja, dat lukt dan op een gegeven moment. Dan zet je door en denk je, ja, ik ben geen loes. Hè. En dan zoek je een uitgeverij, een drukkerij. En dan word je door die geholpen, door die. En op een gegeven moment is dat boek dan uh, klaar. Hè. En dan moet je dat gaan aanbieden bij de uitgeverij. Ja, ik zit nog niet helemaal in het eindstadium, maar ik ben al op weg naartoe. Oké. Okay. En, en, en waar moet dit naartoe leiden wat jou betreft? Nou, uh, wat mij betreft dat uh, andere daklozen, et cetera... of ex-psychiatische patiënten en noem maar op... al die mensen die bij ons uh, terecht kunnen om te schrijven... Dat, uh, ja, dat ze zien dat... Dat je eruit kan klimmen. Dat ze het voorbeeld uh, overnemen. Oké. Okay. Okay. Het is een, een, een, een mooi initiatief. Hoe lang bestaat het? Uh, nou, kan bestaat al heel lang hoor. Dat is al broer... Nou, zeker 15, misschien al 20 jaar. Want het is een uh, initiatief van de Protestantse Diakonie. in Amsterdam. Oké. Okay. Van Arend Driesen. Nou, daar kan ik we wel wat naam op noemen. Maar nou, die zoveel toe. Maar die dat uh, hebben zoveel... dat opgezet. Met de bedoeling om mensen met een bepaald talent, schijftalent, in dit geval, om die uh, op te roepen, komen erbij en zo, want we kunnen je helpen. Maar ja. daar moet je zelf natuurlijk ook uh, wel iets voor doen. Ik bedoel, je moet niet uh, gaan zitten en denken, uh, laat maar om afkomen. En dan komen ze, komen ze bij aanrijken uh, op een, uh, op een uh, hoe zeg je dat, op een, uh, een diensthoudje. Die, die Pussendiblaatje, ja. <laughs> ja precies. Niets voor niets, je moet er wel wat voor terug doen. Dankjewel René, ja. hey, dank voor het bellen. Oké, okay, doei. En veel succes nog. Dank je wel met Bedankt, jouw schrijver. Dank je Ik zoek mensen die, die originele ideeën hebben... die misschien hun hoofd ook wel eens gestoten hebben... maar misschien ook wel juist heel erg succesvol waren... in het doorzetten van dat ene gekke, maffe, leuke, oorspronkelijke idee. 0800 -121. In dit uur praten we daarover met u, met de luisteraar... naar aanleiding van het eerste uur waar Pip Henneman te gast was... en die ook als het gaat om de overheid graag ruimte wil... Voor uh, koplopers, voor mensen met oorspronkelijke ideeën. Rudolf, Goede nacht. Met uh, wie heb ik het genoegen? Met Frank Dumois zelf. Uh, dag, Frank. Mag ik je Frank noemen? Ja, hoor. Uh, ik heb um, um, met betrekking tot het fris kijken. heb ik een, uh, heel snel een kort verhaal opgeschreven. Oké. Okay. En dat neemt ongeveer een minuut in beslag. Nou, maak ons, uh, verras ons maak ons blij. Oké, okay, nou, hier begin ik. Zonder een rein hart kunt u de ware God niet zien en voelen. Stel dat u een ruilhart krijgt. Past u zich aan aan het ritme van dat hart? Of moet het vreemde ingebrachte hart zich aanpassen aan u? Aan u de vraag... Keer in reinheid terug naar uw eigen gemoed. En wees niet bang. Ik ben uw goede vriend en enige vertrouweling. Maar nu draaf ik door. Enige frivoliteit is mij niet vreemd. Zoals een haas zijn haken slaat, zo vlucht u als u mij verlaat. Uh, Rudolf? Ja? Ja? Uh, ik, mijn vraag was, uh, ik, ik zoek mensen met oorspronkelijke uh, originele ideeën. Mensen die, die, die um, iets in gang willen zetten. Wat, wat ja, wil je dus hiermee in gang ik, zetten? Ik, ik wist, Frank, ik wist ook dat, uh, jij, vroeg, dat, uh, uh, dat jij mensen vroeg die uh, het een en ander in gang willen zetten. Maar dit is een aanzet. Een aanzet om weer te gaan geloven? Nee, een aanzet om uh, het een en ander in gang te brengen. Oké. Okay. Maar wat moet je in gang? Wat wil je in gang brengen dan? Um, ik wil um, uh, mensen behoeden uh, voor uh, de enge plek. Ja, ik kan, ik kan het wel invullen... Nee, maar, maar Frank. Um, uh, als ik er even mag uitspreken. En de enge plek is ook vaak. Uh, uh, ...het dorp uh, waarvan mensen vertrokken naar de grote stad. En weet je wat dat dorp is? Nee. Die uh, uh, karakterisering kan ik het beste omschrijven als uh, de plek... ...waar de vreemdeling, als hij door doodse straten dwaalt... ...gordijnen schielijk ziet okay. bewegen. God of. Dit is niet wat ik gevraagd heb. Neem maar dat de reden, Dat nou ja, is de neem reden waarom ik reden of, reden mijn mijn nu. Uh, kort kwijt kom. Niet. Dat, die gelegenheid heb ik je gegeven. Uh, ik, maar het was ik, geen antwoord op mijn je vraag. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Prettige nacht. 0801121. Ja, dat is de mazzel, hè? Dag. dat is het telefoonnummer van Kazeloene. Dwarsdenkers en friskijkers, dat is wat ik zoek. Mensen die met ideeën komen die misschien eh, heel erg out of the box zijn, misschien heel erg raar, misschien onlogisch klinken, misschien wel onwerkelijk of onmogelijk klinken, maar toch misschien dat wel willen. 0800 1121 Oleg Wouters, nacht. Hi, Frank, goede nacht. Dag. Um, ja, natuurlijk zie je dat. Uh, dat uh, uh... We in deze tijd heel erg harte fris, kijkers en uh, uh, dwarsliggers nodig <laughs> hebben. Oh ja, dat is een mooie, dat schiet me ineens te binnen. Ik heb ooit eens een, ik heb van die one-liners, weet je. Een goed spoor heeft sterke dwarsliggers nodig. Oh, dat vind ik inderdaad wel een hele mooie one-liner. Die is goed, hè? Ja, die is mooi. Heb je die zelf dat bedacht? Dat schiet me ineens zomaar te binnen schiet. Waar maar... heb ik al jaren teruggeschreven, hoor. Oh. Maar uh, uh, nou ja, nee, die, je hebt jezelf nou, je, je je je je helemaal van de leg gebracht. Heen. Nee, maar ik was helemaal niet met een egotrip bezig. Mijn uh, item is uh, op het ogenblik uh, uh, het bezig zijn met de natuur. En um, het motto is uh, de uh, gedeelde. Uh, eetbare siertuin. Er is zoveel grond... wat ongebruikt ligt. Uh, perkjes voor je deur. Uh, waar je zoveel mee kan. Dat, ja. Ik luister naar je. Zowel voor het oog als voor... de maag. En daar ben ik dus een... Uh, met dat soort... Uh, met zo'n spelletje ben ik dus... nou, uh, spelletje... <laughs> Ik heb een project opgezet voor Resto van Hart een paar jaar terug. Wie is dat? Uh, Resto van Hart is een instelling die uh, nu inmiddels al op 35 plaatsen in Nederland uh, restaurants exploiteert. Uh, op, op, op, op goedkope basis. Waar je twee keer per week een, uh, een goedkope uh, drie gangen maaltijd kunt nuttigen. Mm -hmm. En bij elkaar komt en waar ook uh, diverse activiteiten worden ge georganiseerd. Voorlichting, en maar ook uh, zelfs buikdanserlessen of andere mensen die, of ik heb er zelf ook wel gedichten voor gedragen of liedjes gezongen of dat soort dingen. Mm -hmm. Want uh, eenzaamheid is uh, een van de grootste ziektes, denk ik, op de ogenblik in deze maatschappij. Nou, door samen dingen te doen en, en vooral ook met de natuur bezig te zijn, kun je mensen bij elkaar brengen. Uh, nou, er zit nog een kant aan dat je, ik gaf daar ook les aan kinderen, meester, meester, mag ik ook een zaadje. En je leert ze voedingsbewust te zijn, want chips en cola, nou, dat lijkt me nou niet het allerbeste dieet. Uh, maar Oleg, oh, volgens mij, volgens mij be, be, be, be, gaan we straks de hele wereld bespreken. Um, Hoe ja, een... ben ik nou echt? Even... Ja, dat is, dat, is, dat is ook niet zo erg. Alleen er zitten nu 200.000 mensen mee te luisteren. Dus... Natuurlijk, en ik hoop dat ze goed luisteren. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Maar wat, wat, waar zit um, uh, de oorspronkelijkheid? Wat, wat voor gek idee of oorspronkelijk idee heb jij? Nou, het, eigenlijk is het helemaal niet zo oorspronkelijk. Het is zo ouderwets als deze als ons moeder aarde al bestaat. Maak er samen wat moois van en doe het. Ja, en doe, doe het. het ook samen. Oké, okay, precies. Nou ja, dat, dat, dat, dat laatste is natuurlijk een opmerking die ook in het eerste uur heel erg uh, vaak terugkwam. Samen, ja. uh, co-creatie heet het dan in, uh, in coachings Nederlands langs ja, de Dat is ook een heel mooi ja, dat is ook heel mooi. Want dan, dan ben je niet meer de enige die als een broedse kip op je eieren zit. Maar ja, denk gewoon, 1 en 1 is drie. Ja, wat in veel gevallen absoluut waar is. Oh, heb jij wel eens één een en één uh, drie zien worden? Ja, hoor. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, in die tuin die ik dus op Kanaleiland of al places hier in Utrecht... iedereen weet het wel... Dat dat nou niet een plek is. Ik ben er zelf overvallen. Het is geen villa zeg maar. Het is niet echt een villa Maar er wonen ook hele lieve mensen, hoor. En, uh, maar daar heb jij een eigen tuin? Uh, in op mijn balkon en, en uh, in mijn vensterbank. En ik doe wat voor de buren. Okay. En ik ben nu hier in mijn eigen buurt bezig om een paar mensen bij elkaar te krijgen... om die perkjes die wij nu hebben, om die een beetje te transformeren... zodat het de straat er vrolijk van wordt, dat de mensen wat samenwerken met elkaar. Het is moeilijk om die krachten bij elkaar te krijgen. Mensen zijn ook lui geworden natuurlijk. Ik kom nooit bij McDonald's hoor. Maar uh, ja, het is wel het makkelijkste natuurlijk. Ja. Maar als je op een gegeven moment ermee aan de gang gaat... en daar moet je methodes voor ontwikkelen... en daar ben ik dus weer heel creatief in. O, ook... Om mensen erbij te betrekken? Uh, ja, ook wel. Maar, maar hoe doe je dat dan, Oleg? Uh, door uh, handtekeningen te verzamelen. Er zijn hier in Utrecht uh, projecten ook aan de gang. Dus uh, de, uh, uh, contacten te onderhouden met, met de bouwvereniging... Uit te zoeken van wie is die grond. En nou een stukje is dan weer van de gemeente. En, nou dan moet je allemaal toestemming vragen. Nou, dat is allemaal het bureauwerk. Maar uiteindelijk, nou ja, je zoekt enthousiastelingen in je buurt. Je schrijft erover, ik schrijf erover. En daar, dan, dan deel ik foldertjes uit. Of inderdaad, ja. ik, ik werk samen met de, de wijk. We hebben tegenwoordig, hoe heet zoiets, een wijkmakelaar. Portes, dat is de, de, de, nou ja, het wijkgebeuren wijk wat dus door de gemeente betaald wordt. En ja. zo, ja, samenwerking zoeken en, en mensen motiveren en een goed verhaal vertellen. En, en, en nou ja, ze proberen uit te leggen wat je ermee bedoelt en wat je ermee kunt. Ja, oké. Okay. Jouw opmerking, Oleg, een goed spoor heeft sterke dwarsliggers nodig. Die nemen we mee de nacht in en wat mij betreft ja, de dit, week in. Er staat wel een erretje met zo'n cirkeltje boven, hè? Ja, ja, ja was, was bedacht door Oleg Wouter, zullen we het nog een keertje zeggen. Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, Oleg is genoeg, want bijna niemand eet zo. Ik. ik heb het net nog even... even maar uh, ik maar heb dat het net is even, een mooi motto voor deze nacht, hè, Vind ik wel. Ik heb het uh, net nog even getwitterd, jouw jou opmerking. Um, en daar komt de reactie op terug. Uh, inderdaad, zonder dwarsliggers loopt een spoor niet recht. En degene die dat twittert is Richard Krom. Dat is nou weer erg grappig allemaal. Maar... <laughs> ja, die vind ik ook wel weer heel ja. erg leuk. Ja, ja, nee. Tof zeg. Oké, okay, dankjewel uh, maar... en een prettige nacht. En ja, dank voor het bellen, Oleg. Dankjewel. Allemaal mensen. Precies. Doen. Handen uit de mouwen en uh, verantwoordelijkheid nemen. En dat is hartstikke leuk. In veel gevallen. Dankjewel. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Ik zoek uh, mensen die, die origineel zijn. Dwarsdenken. Die uh, met, uh, ondernemend zijn. En met uh, nieuwe, frisse ideeën komen. En ik wil graag ervaringen horen. van Wat ervaringen heeft u met, uh, met dat soort ideeën? Uh, stoot u tien keer uw hoofd. Misschien wel honderd keer. Uh, bent u toch doorgegaan. Of heeft u het uh, moederhoofd in de schoot gelegd. En dan dacht u, laat maar. 0800-1121. Josja, goedendag. Ja, goedendag. Nooit je hoofd neerleggen en denken, laat maar. Nee, toch? Nee, gewoon doorgaan. Wat heb jij voor ervaring <laughs> op dat gebied? Uh, ik ben ex-borstkankerpatiënte. Mm -hmm. En heb alle fases die je kan bedenken doorstaan. Uh, begonnen met een borstsparende operatie met chemo-bestraling. Uh, daarna uiteraard de controles met alle angsten die daarbij horen. En dan... Uiteindelijk horen dat je erfelijk belast bent. En dan uiteindelijk uh, toch maar preventief uh, het dringend advies krijgt beide borsten te laten amputeren. En ja. dat eindigt met een reconstructie van beide. Ja, dat is ingrijpend, bijzonder ingrijpend. Dat is een heel. Uh, ja, als je het zo in twee minuten vertelt, klinkt het iets ernstiger dan dat het over acht jaar verspreid is. Mm -hmm. Maar het eindresultaat is nu dat ik heel sterk en vrolijk in het leven sta. En die energie die ik gekregen heb door eigenlijk te tegenslagen in mijn leven... die wil ik nu om gaan zetten in steun naar mensen die er nog doorheen moeten. Op wat voor manier doe je dat? Ik heb een boekje geschreven en dat is twee weken geleden uitgekomen. En dat heet En dan ineens heb je kanker. En daarin schrijf ik eigenlijk uh, tips en tricks van uh, hoe kom je er doorheen. En ik heb ook gedichten geschreven in het ziekenhuis... terwijl ik aan het herstellen was en die staan er ook in. Mm -hmm. En ik ga nu lezingen geven in inloophuizen voor kankerpatiënten... om mensen te laten zien van kijk eens jongens, het is een hele zware tijd. Maar daarna gaat het leven weer verder en kan je er weer wat moois van maken. En zelf ben ik daar heel erg naar op zoek geweest toen ik ziek was. Ik zat heel veel op het diebelle borstkankerforum. Maar daar heeft iedereen met jou chemo en bestraling en ellende. En mm -hmm. zodra het goed met mensen gaat, verdwijnen ze uit beeld. Ja, ja, ja. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van... Waar zijn de mensen waar het goed mee gaat? Ik zie alleen maar mensen waar het slecht mee blijft gaan. Was dat ook het en... allerzwaarste? Misschien wel, uh, nou ja, chemo's zijn weesloos zwaar, uh, maar misschien ja. het, al, het mentale aspect. was misschien het zwaarste mentale aspect. dat jouw hoop uh, verdween? Nee, ik heb wel altijd hoop gehouden, maar ik ben wel op zoek geweest naar positiviteit en ook. Ik vond dat er weinig informatie naar je toe komt over positieve dingen. Ik ging bijvoorbeeld naar gymnastiek, speciaal voor borstkankerpatiënten. En ik wilde weer aan het werk. Dus ik zei dat ook daar tegen al die dames van... ja, maar ik ga binnenkort weer aan het werk. Nee joh, als je borstkanker hebt, dan ga je toch niet aan het werk? blijf je toch lekker thuis? En ik had zoiets van, nee, het leven gaat weer door. Ik ga weer aan de slag. Ja. En, en ik kwam he eigenlijk heel weinig mensen ook tegen die, de, die het gehad hadden. En zeiden van, ja... Ik ben er goed uitgekomen en kijk mij nou, ik maak er weer wat van. En ik merk nu, nu mijn boekje uit is en ik langzamerhand een beetje reclame... tenminste reclame, boekjes uitdeel en, en bij gelegenheden kom waar ik met mensen kan praten... dat daar er heel erg veel behoefte aan is. Behoefte aan, aan wat, mijn dames? Aan positiviteit. En ook, wat je bijvoorbeeld. ik heb er nu twee dames gisteren en eerst gisteren tegen mij gezegd... ik ben nu klaar met alles, dan denken de mensen dat je beter bent... Maar dan begint het eigenlijk pas. Want zolang je in het ziekenhuis loopt voor de behandelingen en voor de controles... dan weet je dat er iemand is die voor je zorgt in het ziekenhuis... en dat je altijd weer gecontroleerd wordt. En dan op een gegeven moment hoef je pas over een half jaar terug te komen. Mm -hmm. En dan roept je de hele omgeving, wauw, wat goed, nu ben je beter. Maar je bent helemaal nog niet beter. Want dat lijf zit nog vol met ellende, die vermoeidheid is nog heel groot. En, ja, en, en, en je lijf heeft ontzettend veel meegemaakt. Ja. En dan moet je, dan begint het eigenlijk pas en je omgeving haakt dan eigenlijk af. Die denken, oké, okay, alles is voorbij. Ja. Die gaat niet door. Ja, stoer zijn, doorzetten, kom op joh. Precies, en dan heb je ze eigenlijk pas nodig. Dan ja. pas is het van, oh, nou sta je er alleen voor en hoe ga ik dat maar doen? Wat bijzonder. Ja, dat is ja. inderdaad iets wat je je niet realiseert als je niet zelf uh, dat proces meemaakt nee. van dichtbij. Maar er zijn dus heel veel dingen die, neemt u wel eens een bos bloemen mee naar iemand die geopereerd is? Bof. Maar besef niet dat diegene die vaas helemaal niet kan optillen. Ja. ja oh. er zijn heel, ik, mijn boekje is ook heel klein en handzaam. Want ik kreeg bijvoorbeeld in het ziekenhuis de Linda. En die kon ik niet vasthouden, die was te zwaar. Zo, nou dan was je, dan was je wel echt behoorlijk door de pijplijn, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, na een borstamputatie, borst dan gebeurt er wel wat met je lijf. Ja, nou ja, dat, dat neem ik voedsel van je aan hoor. Maar ik had ja. natuurlijk geen idee. Nee, maar ik, dat is één hele belangrijke les die ik geleerd heb. Je mag nooit oordelen over een ander als je niet in zijn schoenen hebt gestaan. Ja. Want je, je, de do, doktoren ook hoor. De dokter zegt heel leuk tegen je mevrouw. Vijftien dagen na de eerste kuur word je kou. Maar hij vertelt je er niet bij dat dat de avond ervoor je hele hoofdpijn doet. Want dat weet hij niet, want hij heeft het zelf niet meegemaakt. Ja. Ja. En al dat soort dingen heb ik nu in mijn boekje geschreven. Van maak je geen zorgen als er dit gebeurt, want dat is heel normaal. En uh, ga gewoon naar buiten als je een pruik hebt. Want jij denkt dat iedereen het ziet, maar niemand weet dat jij een pruik hebt. Dus doe het gewoon. En een beetje hoop ik de mensen door de moeilijke tijden heen te helpen. En, uh, ja, met ja. praktische tips uh, en vooral een ja. boodschap van hoop. Ja, dat kijk maar naar mij. Van, uh, ik heb alle fases gehad. En ik uh, loop weer bloeiend en stralend door het leven. Nou, fantastisch. Ja. Dan, dank voor jouw telefoontje. Ja, en het uh, boekje is uh, overal te bestellen. Ik wou net zeggen, als mensen nou ja. geïnteresseerd zijn... in het boekje, ik mag geen reclame maken... maar jij mag vast nee. wel even zeggen waar, waar je dan uh, ja, moet het, kijken op, op een site of zo. Het heet En Dan Ineens Heb Je Kanker. Oké. Okay. En het is uh, op, on, op internet bij, bij, bij alle bekende boekwinkels is het te bestellen. Nou goed, de titel is in ieder geval uh, helder. Dank je wel, ja. En, en uh, ja. veel goed. Uh, en ik hoop dat het goed met je blijft gaan. Dank je wel. Heel fijn. Bedankt dat ik even mocht uh, inbreken in de uitzending. Ja, dank je wel. Oké, Dag. Dag. 0800-1121, dat dus is de telefoon van Casaluna. We hebben het over uh, mensen die uh, met originele ideeën komen, plannen komen... Uh, en dingen doen die uh, misschien niet zo erg voor de hand liggen, maar wel mooi zijn. Uh, gloedvolle plannen. Friskijkers en dwarsdenkers gezocht. 0800 1121. Meneer of mevrouw de Wit. Ja, goede nacht, meneer dus. Ja, dat klinkt als een meneer, ja. Ja, ja. Uh, het ging over uh, dwarsdenken uh, ik had ingebeld om uh, aan te tippen, zo gezegd, uh, bij dit onderwerp dat uh, dwarsdenken ook wel gevaren heeft, zo gezegd. Um, dat kan ik zeggen als dwarsdenker en als uh, altijd out-of-the-boxdenker. Out uh, out uh -huh. uh, dat ben ik al vanaf kind af aan en dat kan hoogst irritant uh, voor je omgeving zijn. En uh, ja, ook wel op een gegeven moment voor jezelf en ook wel gevaarlijk in die zin. Uh, ja, de bekende uitvinder die natuurlijk uh, al opdoende een ploffend... Uh, een goedje voor zich heeft, waardoor hij zelf het slachtoffer wordt van zijn eigen bevinding. Wat is ooit in je eigen gezicht ontploft? Nou, dat was meer het voorbeeld. Ja, maar, dat snap ik, maar ik bedoel het ook overdrachtelijk. <laughs> ja, overdrachtelijk ook. Ja. Nou, dat, dat is een handvol natuurlijk, een paar handen vol, maar bijvoorbeeld dat ik, uh, ja, uh, uh, bijvoorbeeld bedacht uh, dat ik een nomadisch ben, dus geen huis nodig had. Nou, dat moet je dan niet gaan praktiseren soms altijd, want dan... Uh, kijk, de, <kijkt> een ander gaat misschien kamperen twee weken, maar ik bedacht van nou, ik heb helemaal geen huis meer nodig. En dat klinkt dan misschien, dat, dat is gelijk een voorbeeld, waar heel veel mensen uh, wel bedenken. Maar ik heb dat echt rationeel besloten. Ik ben niet uh, helemaal, ja... Uh, uh, uh, uh, yeah. Hoe zeg je dat? Uh, helemaal gek. Zou ik gaan stoppen? Nee, nemen. maar geen geldnood. Geen ja. geldnood, geen verbroken relatie, geen uh, psychiatrische problematiek. Je hebt gewoon besloten: ik ga uit een huis. Weg. Ja, bijvoorbeeld. of um, um, Zo kan je wel meer rare ideeën noemen, die ik wel dan ook gelijk. Of, of praktiseren. Dus dat begon vroeger al. Uh, maar dat kan dus opleveren dat je dus uh, geen contact meer met je moeder hebt. Of. Uh, ja, dat, dat soort dingen. dingen. Wat zijn vaak, out of the box denkers, zijn vaak wel uh, mensen die uh, mm, ja, op een bepaalde manier tussen gekte en normaalheid inzitten. En ja, dan, maar, dan maar, maar, maar uh, precies dat en, fenomeen heeft ons ook... Ik uh, heb aangetroffen op een zondagnacht, zonnige nacht, in de zomer. Het was 30 graden en ik heb besloten van nou, ik pak mijn tentje en ik ga in het park verderop liggen. Heel praktisch op zich. Dat zouden meer mensen moeten doen. Maar dat, uh, dat vonden de vier agenten die me s'ochtends aanhielden, of tenminste, die, die bij mijn tent stonden, want het waren mountainbike-agenten, die, uh, die dachten daar weer anders over natuurlijk. Dus in die zin, ja, dit is dan een beetje onschuldig, maar out of the box denken kan natuurlijk ook helemaal de verkeerde kant op slaan. Ja, maar dat betekent in dit geval dat je een boete kreeg waarschijnlijk. Nou, nog niet eens. Ik kon er met een praatje vanaf uh, houden, dus... Oh, oké. Okay, okay. Nou, goed, ja, het was, het was meer dat ik zei van, nou, ik heb die tent hier uh, s'ochtends vroeg neergezet. En uh, ik sta er maar een paar uurtjes, dus ze hadden nog niet helemaal door dat ik de hele nacht had uh, gestaan. Dus het was nog geen deel kamperen. Ja. En ik kon zo uh, bewijzen dat ik verderop om de hoek woonde, dus dan uh, hmm. was ik niks aan de hand. Je had geen huis meer, toch? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja, ja ik heb een hele poos geen huis gehad. Ik heb maar dat gehouden. was weer niet in de periode dat je met een tent in het park sliep? Nee, toen had ik gewoon wel een huis. Ik is wel goed. de drang om dat, buiten te leven. Dus dat het even duidelijk is. Maar goed, even dat fenomeen dwarsdenken. Je zegt, als, als je dat te ver doorvoert, dan kom je in de problemen. Maar dat fenomeen heeft ons ook um, uh, de gloeilamp gebracht... en heel veel andere uh, uitvindingen. Namelijk ja, mensen die maar... gewoon door ruiten en roeien... dachten van, jij kan wel zeggen dat het onmogelijk is, maar ik doe het. Ja, ja, ja, maar het heeft ook honderd uh, mensen opgeleverd die de gloeilamp ook hebben uitgevonden, bijna uitgevonden, die net op straat of voor gek werden gesleten natuurlijk. En die moet je dan ook uh, in, in, in de in in de zien eigenlijk van zo'n uh, grote uitvinding. Ja. Dus uh, en, en dat wil ik maar zeggen, er zijn, je kan natuurlijk, ik, ik, ik, ik. Vind het, ik, ik kan de grens tussen goedheid en gekte wel uh, ontdekken. Maar je hebt ook mensen die natuurlijk dusdanig in de war zijn dat ze soms genieën zijn, maar het voor de maatschappij om hen heen uh, niet meer te begrijpen is of, of, of in een lijn te houden is. Waardoor uh, het verband weg is. En dan lijkt het in één keer uh, wartaal, te terwijl het soms ja, als je de sleutel weet te vinden tot sommige ja, manieren van denken, of uh, mensen die, die, die, die, die, die dat het dan weer. Uh, soms helemaal niet zo abnormaal of of of of anders blijkt te zijn of, of tenminste dat dat soms wel tot oplossingen kan leiden, maar. Ja. Ja ik wil me aangeven, het kan dwarsdenken is soms ook inderdaad, ja dat, dat, dat is met vrouwen opstaan en dat, met dat vallen kan je ook blijven liggen, dat is gewoon een feit en ik merk ook dat het maatschappelijk eigenlijk niet gewenst is om uh, als kind bijvoorbeeld op school, uh, mocht je niet naar buiten staren natuurlijk, hè? Je moet naar, en ja. je linkerhand hand uh, mag je niet meer schrijven. Ja maar misschien dus moeten we maar eens een soort herwaardering met z'n allen afspreken voor mensen die anders zijn dan anderen, het lijkt me ook niet zo'n uh, raar uh, gedacht eigenlijk. Mm, ja nou goed, ik denk dat er ook dat besef al bij heel veel mensen is, omdat er heel dat is eigenlijk wel een klassieker, hè? dat gekte en goedheid uh, bij elkaar zit. Maar ik merk wel dat er gewoon in, in het geheel in Nederland natuurlijk... De, de uitdrukking is al, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus... Ja, ja, bedoel, ja, bedoel ja. Een betaal, dan ben je dat toch al, dan zou je ook niet heel veel creativiteit kunnen verwachten En ik, mm, ja, talent wordt toch weinig gekoesterd hoor, in Nederland vind ik. Ja. Ik kan zeggen, als autodidact, dat ik me daar uh, niet zo weinig aan gestoord heb. Want je leert het jezelf wel, als je echt geïnteresseerd in iets bent. Maar wat doe jij? Dan wel, uh, wat doe jij qua, qua mm, Ja, kunstenaar is zo'n groot woord, maar uh, um, ja... Ik maak olieverfschilderijen en dat doe ik dan ook nog op een hele eigenzinnige manier. Dus daar heb ik ook een... een, een, een... Daar ben ik niet verbaasd over. <laughs> Als ik de rest van je vrouw heb gehoord. Dank ja. voor het bellen. Dank Ja, oké. Okay. Ik hoop dat je er wat mee kan. Ja. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Nou. Dank je Dag 0800 1121. Dat is de telefoonnummer van Kazeluna. Uh, viskijkers en dwarsdenkers gezocht. Ik um, kreeg een mailtje van Jeroen Kummeling. Jeroen schrijft, de uh, uh, community heeft de toekomst. Mensen moeten zelf weer verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen omgeving. Gemeentes kunnen bezuinigen op het groen door buurten hun eigen gezamenlijke en eventueel eetbare tuinen te ontwerpen en te laten onderhouden. Er zijn meer en meer ouderen die dit misschien ook best leuk vinden om te doen na hun 65e. Ook ontstaan er groepen van gelijkgestemden die hun eigen ruileconomieën opstarten. Dat is nu al volop gaande. Burgers kopen samen verpleegkundige hulp in. In Duitsland gebeurt het al volop. De crisis is een zegen voor een nieuwe kans... om de samenleving weer tot echt samenleven te maken. Overheden moeten vertrouwen hebben in hun eigen burgers. Als ze die eenmaal hebben, ontstaan er nieuwe mooie initiatieven. Belangrijk is kleinschaligheid en decentraliseren. Zelf bouw ik samen met een aantal mensen aan een permacultuurtuin... om zo landschap en natuur met elkaar te verbinden... gewassen te verbouwen, samen met andere medeburgers... samen oogstfeesten te houden en samen eten. Goed, dat schrijft dus Jeroen Kumeling. Dank voor deze mail. Um, we hebben het over uh, dwarsdenken en over originaliteit. 0800 1121. Nee, de ne plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Mmh, je vais. Vous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 Sint-Er, on trouve une main et on sait. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. dat met le bonheur. Uh, John, die belde nog met een opmerking, zei in een uitzending over originaliteit, is het goed om one-liners toe te dichten aan de bedenker. Uh, Oleg Wouters, die zei, een goed spoor heeft sterke dwarsliggers nodig. Hij zegt nee, dat is afkomstig van de Franse dichter Jean Girardot, overleden in de jaren 40. Die zei, het zijn de dwarsliggers die het spoor uh, recht houden. Uh, diezelfde uh, Jean uh, Girardot heeft zelfs nog op een andere prachtige one-liners geproduceerd. Uh, deze bijvoorbeeld. De minnaar is altijd dichter bij, zijn liefde, bij de liefde dan bij zijn geliefde. Dat is een hele mooie. En had nog een hele mooie. Even kijken of hij die snel kan vinden. Zo. Um, oh ja, het paard is het belangrijkste deel van de ruiter. <lacht> mooie one-liner van hem. Goed, we hebben het over dwarsdenkers en um, fris kijkers. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Jurrië in de Graaf, nacht. Ja, goedenachtend. Je mag het zeggen. Mag ik? Uh, ben ik aan de beurt? Je bent op het apparaat, zeker? Ah, Oké, okay, prima. Uh, mag ik eerst even uh, aansluiten bij die one-liner van net? Dat, uh, dat het hele fraai is natuurlijk, uh, van wie die ook is. Maar als je vooruit wil kijken, moet je ook af en toe even achterom kijken... als je een rechte uh, lijn wil lopen. Dat, uh, dat is mijn ervaring ook een beetje... En ik, ik, ik wilde graag wat tips geven voor mensen die uh, wel eens een fris idee hebben... of een nieuwe invalshoek, of uh, inderdaad uit, out of the box denken... omdat ze niet, uh, niet, niet geschoold zijn in een bepaalde traditie, zeg maar. Want het is meestal wat we mee hebben gekregen... dat we letten ons dan ook weer om nieuwe dingen te zien, enzovoorts. En dat is dat je... ...enorm veel tegenslag op je weg kunt krijgen... Uh, ...als je een beetje te veel out of the box uh, bent... ...en uh, er uh, sprake is van schade aan de reputatie van mensen... Mm -hmm. ...die professioneel op een vakgebied bezig zijn. Uh, ik heb zelf natuurlijk ook, heeft iedereen... Uh, ...kritiek is, is, is soms moeilijk te verdragen... ...en dan, dan moet je toch doorzetten... ...en je moet opletten dat je motieven niet gaan verschuilen... ...dat je niet in een soort van vrijhandige positie komt... ...in opzichte van die mensen... Uh, en dat je daardoor uh, ja, enigszins uh, inderdaad uh, dat, dat uh, die ontdekking doet... waardoor ineens uh, een grote explosie voor je neus verschijnt... en het hele doel <coughs> gewoon niet gehaald wordt. Namelijk dat je graag wil dat, dat iets, uh, iets anders wordt gesteld of iets anders nou, dat wordt ingevoerd. Geef dat eens een voorbeeld, uh, Julian, waar je zelf mee te maken hebt gehad. Oh, dat zijn er wel erg veel. En, Pak erin. Uh, dat komt ook voornamelijk, denk ik, omdat je op een gegeven moment... Uh, als ik even iemand mag citeren, dat die zei: van als je ergens voor een het lobbyen bent, zeg dat dan vooral niet. He, dus je moet je concentreren op de zaak, zeg maar. En dan. Uh, en, en, en, en vooral niet gaan vertellen dat je ergens mee bezig bent. Of dat je, en zeker ook geen opzommingen gaan geven. Want dan, dan, uh, mensen reageren vaak heel vijandig dan uh, op originele. Ja, wat is origineel? dat, dat, kijk, dat klinkt alweer heel erg als iemand zegt dat hij een originele gedachte heeft. Dus je krijgt gewoon, dat, met dat soort dingen krijg je te maken. En dat, is, dat kan heel vervelend wezen omdat je daardoor op een dag geïrriteerd raakt, of wat dan ook. En dan, ja, dan gooi je de liefst natuurlijk gewoon, of de knuppel in het hoedrok of de, de handdoek in de ring. Maar beide is niet goed, want je moet gewoon geconcentreerd blijven op, op, op ja, invoering of doorvoering. Maar je, je zei net, je doel kan vervuild raken. Dus je, op een gegeven moment de, de, de, de, de gaan er blijkbaar andere processen in werking, waardoor datgene wat je wil alleen maar verder weg raakt. Dat is wat je bedoelt, toch? Nou. Ik heb, ik heb zelf bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven van dat is dan een concreet lobbygeval en, dan, dan, en dat heb ik echt meegemaakt in die zin dan, dat je, ik heb het gelukkig nooit gedaan, maar ik ontdekte op een gegeven moment dat als je bijvoorbeeld in een gemeente woont en je wilt eigenlijk iets bereiken, dan kun je dat het beste via de oppositie spelen. Leg Want, eens uit. Wat als je? Je, als je, nou kijk, een, een bepaald een college heeft een bepaald programma... ...heeft een bepaald beleid. Uh, dat, dat college heeft een bepaalde signatuur... Uh... Die hebben bepaalde doelstellingen. Uh, dat gaat om macht, dat gaat om, om, om posities, dat gaat om banen, dat gaat om van alles en nog wat. En uh, als je dan een, een idee lanceert dat niet in, in, in overeenstemming is met dat beleid... Dan, uh, ja, dan, dan wil men dat niet. En dat is natuurlijk wel logisch als, dat, als daar inhoudelijke redenen voor zijn. Maar als het puur gaat om dingen als uh, ja, positie, macht... Uh, uh, meerderheid of minderheid in, in zo'n zo politieke organisatie... Ja. dan kan je dat het beste via de oppositie spelen... want die heeft er alle belang bij dat, dat, dat, dat een idee... ook al hebben ze dat zelf niet bedacht... maar het, het, het veroorzaakt reuring, het veroorzaakt... Ja. Uh, maar jullie, het, het, het allerbelangrijkste is het draagvlak? Als jij, als jij een goed idee hebt, en inderdaad, jij noemt dat zelf ook... Ja, je moet er een, vaak is een van de krachten ja. waar, je, waar je het meeste last van hebt... is ik heb het niet bedacht, dus het is geen goed idee. Dat is vaak toch onbewust wat vaak mensen denken... Ja. Uh, maar hoe, hoe creëer je nou het draagvlak? Hoe krijg je nou mensen mee met jouw idee? Want jij zegt, ga naar de oppositie. Maar goed, dan, de oppositie is altijd een minderheid, ook in een bedrijf. Ja, precies. Maar kijk, als dat een goed idee is... dan, dan gebeurt het dus op een gegeven moment wel. Um, en je kan natuurlijk... Kijk, ik houd er zelf niet van om, om inderdaad via een om, omweg te doen. Ik ontdekte dat op een gegeven moment gewoon... omdat ik een keer iets aan iemand vertelde... die dus niet, zeg maar, in, die, in, die machts, in dat machtscentrum zat... En dan gaat het ineens veel sneller. Het gaat ook veel sneller als mensen uh, daar heel veel geld aan kunnen verdienen bijvoorbeeld. Dan gaat het ook veel sneller. Als, als het een goed idee is en dat is meteen om te zetten, klinken de munt. Nou, dan, dan, is het, dan zie je de volgende dag bij wijze van spreken ergens, uh, ergens staan... dat het al lang ontdekt was of wat dan ook. Hè? Ja. En dat geloof ik ook wel hoor. Dat mensen op, op, op meerdere plaatsen op, de, op dezelfde momenten ongeveer dezelfde ideeën kunnen hebben. Dat, dat zou best wel eens uh, waar kunnen zijn. Maar belangrijke tip, niet te origineel willen zijn. Hè? Een belangrijke tip nou, niet te origineel willen zijn? Nou, je moet natuurlijk niet, in, de, in die zin moet je niet te ver voor de muziek uitlopen. En uh, dat is natuurlijk wel een feit. Hè? Je ziet dat ook bijvoorbeeld in de milieubeweging heel sterk. Uh, ja, we moeten eigenlijk wel uh, naar die vergroening toe. Maar als je het een beetje te radicaal formuleert, ja, dan schieten mensen defensief. En dan is er geen, geen inhoudelijk uh, gesprek meer over. En dan gaat het inderdaad om uh, wel eens niet eens, wel eens niet eens. En ja, dan zet men de hak in het zand en dan, uh, ja, dan is er eigenlijk geen beweging meer. Dus het is vreselijk moeilijk, denk ik, om bepaalde ideeën te lanceren. Dat is niet, uh, niet zo moeilijk. Maar om ze werkelijk doorgevoerd te krijgen, dat is een kunst apart, denk ik. En wat ik, wat ik, waar ik dus ook mee begon, is dat je moet oppassen dat je op een gegeven moment wel positief... Dat, ik geloof dat een vrouw net in de uitzending was die borstkanker had, ja. had. die zei dat ja, volgens mij sorry. ook, je moet echt geconcentreerd blijven op je, op je doel en je er niet van af. Door, eigenlijk doe je, je moet je doen, door niets of wat dan ook of wie dan ook of door geen reputatie of geen macht moet je er van af laten houden om, om, om, dat, om, om, om dat motief zuiver te houden. Ik ben Want nog even, na één nou, ding ben ik kun... met name benieuwd, ja. Jürgen, uh, of, of jij een, een succes uh, kunt melden van iets wat jij op die manier voor elkaar gekregen hebt. Nou, ik wil wel iets, iets zeggen, en dat zat ook in mijn achterhoofd, dat ik dat dan misschien wel even kon melden. Want daar ben ik momenteel heel erg sterk mee bezig, of al een tijdje. Um, er, is, uh, er, is, er zijn heel veel enge ziektes op de wereld. En volgens mij zijn er heel veel van die ziektes die in feite uh, ja, best wel genezen kunnen worden. Ik ben de laatste tijd zelf veel bezig met artritis... Dat is, een, uh, dat is reuma, zeg maar. Mm -hmm. En ik zou ook wel even uit kunnen wijden hoe dat dan in de medische wereld uh, tegen wordt gewerkt. Maar ik heb, zelf, ik heb dat zelf ook gehad. <lacht> en ik ben nogal experimenteerder aange aangelegd, ook met dat soort dingen. En ik ben op een gegeven moment, ik had het in mijn tenen. En uh, ik ben erop gaan staan met, met zeg maar, de hak van de andere voet. En nou ja, goed dat doet natuurlijk vreselijk veel uh, pijn. En de tranen schieten in de ogen. En die teen ziet er even een dag heel blubberig uit. Maar die ontsteking was weg. Krijg nou wat. Uh, en en de, daar ben je ook mee teruggegaan naar, uh, naar je arts met die uh, half verbrijzelde teen? Nou ja, nee, dat is een beetje overdreven, half de ja. teen. Maar een teen die zeg maar op de, op de, op de, op de gewrikte ontstoken is, die ziet een beetje paars in. Dat vel, omdat hij opzet, gaat dat vel een beetje barsten. Ja. Dus die toen ben je met je, je hart erop gaan, gaan staan, nee dat begrijp ik. Maar toen ging je volgens weer terug, neem ik aan, naar jouw uh, arts. En wat zei je uh, Nee, dat doe ik, doe ik al eerlijk gezegd door juist allerlei, uh, allerlei uh, maatregelen. Dan uh, doe ik dat in feite al niet meer hoor. Uh, act, uh, dat, uh, daar ben ik al helemaal vanaf dat ik terug ga naar mensen die me niet willen Geloven, Dat heeft toch eens zin, want als je dan nog, be nog eens bewijst dat het zo is, dan, dan, ja, dan, dan dat schiet echt niet op. He, dus ik zoek liever mensen die, die, die niet zo dan in die macht zitten van wat de dokter zegt, als per definitie waar. Uh, kijk, bijvoorbeeld op dit terrein krijg je dan verwijt, ja, je bent geen dokter, hoe durf je dat te zeggen? Je geeft medisch adviezen, et cetera, terwijl het volgens mij zo is dat, dat, je, dat artsen maken ook fouten, artsen weten ook dingen niet. Ja. Yeah. Ja. En het wil niet per definitie zeggen dat als je geen hogere hotelschool hebt... dat je geen aardappels meer mag koken of zoiets dergelijks. Dat ja. wordt natuurlijk wel een ergere wereld. Ja. Dus die professionalisering, en dat is allemaal heel erg in vakjes verdeeld. En dat, dat voorkomt natuurlijk ook vaak dat bepaalde ideeën tot stand komen... en dat ideeën ook worden... Uh, zeg maar doorgevoerd of ingevoerd. Ja. Nee, wat ik wel heb gedaan is dat ik daar op internet een aantal malen een uh, melding over heb gemaakt. En ik heb het ook wel tegen mensen gezegd. En uh, wat, om, om nou even bij dit voorbeeld te blijven. Het is ook heel belangrijk dat je een praktisch zuurvrij dieet gebruikt. Want een, een artritis of een reuma, er zijn heel veel van dat soort uh, woorden voor. Maar het komt hier op een gewrichtsontsteking en het zit meestal in de vingers en in de tenen. Dat is een zuur en uh, het heeft te maken met dat dat zuur over het algemeen gewoon uh, via de blaas uh, naar buiten gaat. Maar dan is het te veel zuur en dan hoopt het zich op in die gewrichten. En zuur en, en, en, en, en, en, en ontstekingen, dat, dat versterkt elkaar enorm. En uh, hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar uh, na anderhalve dag uh, is het, uh, was het bij mij weg. En ik heb het echt drie jaar uh, heb ik het gehad. En Goed. ik heb het drie jaar geprobeerd. Bizarre. En het was nou. el elke keer lukte dat. Dus. dus ik denk dat is geen, uh, geen placebo-effect of wat dan ook. En bovendien, jezelf pijn doen door pijn. Uh, dus dat is een heel oud spreekwoord. Pijn, uh, pijn bestrijden door pijn te doen. Ja, misschien komt dat misschien ooit. Heeft iemand wel eens bedacht dat je zo artritis op moet lossen? Maar het werkt echt. Goed, nou He, dus uh, geen uh, Oké. Okay. Geen aspirinezuur, geen vruchtensap en al die dingen meer. Nee, dan hakken. heb je er sowieso veel minder last van. Zet en als je zelf... het wel, nou, dan flink uh, erop gaan staan. Ja, het, je moet er echt een kerel voor wezen hoor, echt wat je gaat door de grond. Ja. Maar je bent een twee, anderhalf, nou de, de, dezelfde dag in feite al. Het, het ziet er even wat raar uit, want die, teen, die gaat natuurlijk een beetje blubberen en die verkleurt ja, een beetje. Nee, dat heb je verteld. Oké. Okay. Okay. Dus het is, en ik vind, wat je dan merkt, als ik even mag, wat je dan merkt is als je, als je dat zegt, dat je dan, nou kijk zo'n argument als van waar bemoei jij je mee, want je bent geen dokter, dan, dan, dan raak je op een gegeven moment omdat je bedoeling natuurlijk niet is om de arts uit te hangen of daar een of andere prijs mee te winnen, maar gewoon dat mensen af zijn van die vervelende kwaal. Want sommige mensen die worden bij kans invaliden daarvan. Ja. En de medicijnen die ze krijgen, dat zijn vaak van die cortisol dingen. Nou, die zijn af en toe extreem gevaarlijk. Ja, oké. Okay. En, en dank dan, u. Dan dank u wel. Het gaat een heel andere kant op. Dank, dank voor jou... Uh... Voor jouw telefoon. Nee, Oké, okay, mag ik het even samenvatten? Dus nou, als je echt erg echt, echt mee bezig bent... dan moet je, wat die mevrouw ook zei... je moet daarmee door blijven gaan... en je moet oppassen dat je niet uh, verbitterd raakt... of boos of wat dan ook. Uh, want dat, dan schiet het echt niet op. En dan raak je alleen maar verder van je doel af... eigenlijk dan, uh, dan je bedoeld had. Oké. Okay. Dank voor bellen. Ik hoop dat ze het overnemen. Dus heb okay. ik toch nou op dit moment even volgens mij een idee gelanceerd... wat echt wel de moeite waard is, om het in ieder geval even te onderzoeken. Oké, okay. dank. Dank voor jouw uh, jou belletje, okay. jullie. Dank je wel. Okay, en een prettige al. nacht nog. Uh, okay. Als u nog wil bellen, 0800 112 En het kan nog acht minuten lang. Uh, uh, nou ja, frisse blik, friskijkers en uh, dwarsdenkers wil ik graag horen op 0800-1121.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 Against the Wind was dat Bob Seeger, hoorde u. We hebben het over mensen die anders durven zijn, anders durven denken... andere dingen durven te doen en andere ideeën durven te opperen. in dit uur van Kazerloena. Niels, goedenacht. Sarah. Wat is jouw punt, Niels? Nou, wat eigenlijk een beetje mijn punt is... ik vind dat we in onze maatschappij zijn weer te veel zwartdenkers. Ik heb het eigenlijk zelf meegemaakt, uh, Ik ben zo vroeg de school verlaten. En ja, er werd vroeger heel vaak tegen mij gezegd... Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwadje. En dat is toch, ja. Dat is wat ook bij, bij veel ouders, zeg maar, van mijn generatie. Uh, toch vaak nog een beetje speelt. Dat is toch een bepaald beeld waar je vaak aan moet voldoen. Ja, en als je dan van dat van pad, zeg maar, afwijkt. Ja, dan, dan denken mensen toch vaak dat het niets van je terecht gaat komen. Wat? Vertel even over jouw eigen ervaring. Je, jij krijgt dat te horen. Uh, ja. Dus, uh, uh, doen maar normaal? Doe je al gek genoeg, hè? Dat is een andere vertaling ja. van wat je zegt. Ja, en waarom had je er last van? Ja, op mijn veertiende ben ik van school afgegaan. Ik heb vroeger veel problemen op school gehad, gedragsproblemen. Dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit de voedselallergie. Ja goed, dat is, toen is dat nog niet ontdekt, dat is pas later is dat ontdekt. En eigenlijk ja, vanaf, vanaf dat ik van de basisschool ben afgekomen, heb ik van de hoofdmeester van, zeg maar, van school, die heeft al heel verkeerd schooladvies gegeven. Waardoor ik eigenlijk op een speciale school terecht kwam, ja, dat is eigenlijk alleen maar verklap op erger dagen gegaan. Ja, en uiteindelijk, ja, het is nu wel weer goed gekomen. Ik ben inmiddels 27. Mm -hmm. En uh, ik heb sinds 2007 mijn eigen bedrijf. Wat voor bedrijf heb je? Ik heb een autobedrijf. Ik uh, restaureer uh, oldtimers. Ah, oké. Okay. Ja, ik heb eigenlijk een beetje van mijn uh, van hobby mijn werk gemaakt. Ja. Je bent Kijk, je passie nou, achterna gegaan? Ja, precies. Kijk, en je kunt natuurlijk altijd, ieder, ieder mens heeft kwaliteiten. Kijk, en ook al voldoe je niet aan een bepaald paadje van, nou, je gaat naar school toe, uh, je gaat uiteindelijk bijvoorbeeld naar de universiteit of je gaat een hbo-opleiding volgen. Iedereen die kan het leven bereiken. Heel veel mensen die onderschatten zichzelf. Kijk, van Ja, goed, uh, maar ik kan dat toch niet, want dit of dat. Ja. Maar goed, waarom zou een ander het wel kunnen en waarom zou jij het niet kunnen? Ja, Niels, ik heb dat, als ik je aan mag vullen, ook een, een paar keer in, uh, in mijn omgeving gezien. Mensen die ja. helemaal in zak en as waren nadat ze ontslagen waren... dachten van, nou, daar gaat mijn leven, ja. zal ik maar even zeggen. Ja. En die bleken een enorme kracht in zichzelf te ontdekken na een tijdje. En die zijn prachtig ja. terechtgekomen. Ja, precies. Kijk, en het is toch ook vaak uh, kinderen die niet echt kunnen ademen op school. Dat is toch vaak omdat ze wat anders zijn uh, dan het reguliere. Maar goed, je moet daar toch een beetje ja, in je latere leven daar een weg in zien te vinden. Want als je te ver doorslaat uh, in het anders zijn... Dan blijf je toch ook vaak een beetje een buitenbeentje. Ja. Dus ja, het is altijd een beetje lastig. Je moet toch een beetje een bepaalde combinatie vinden van. Heb jij een buitenbeentje gevoeld, Niels? Ja, dat sowieso heel lang. Want ja, ik ging ook altijd veel, veel met veel oudere jongeren om. Die ja, waren meestal waren altijd een of vijf, zes ouder dan ik zelf was. Ah ja. En mijn eigen leeftijdsgenoten, ja, daar kon ik me eigenlijk niet echt mee vinden. Ja. En nu jij ondernemer bent met je eigen zaak, eh, voelt dat als een lange neus? Ja, wel een beetje. Maar goed, kijk, ik ben er natuurlijk lang nog niet. Want ja, nu, nu met de hele crisis het is het toch niet makkelijk. Ja, goed, uiteindelijk uh, we, we, we komen we er wel doorheen. Kijk, en als je ergens in gelooft, dan moet je er gewoon van gaan. En dat mis ik toch bij heel veel mensen. Bij de eerste beste tegenslag, dan laatste ze de kop hangen. En dan gooi je het beltje erbij neer. En het dus juist dat je in, op die momenten, moet je gewoon doorgaan. En, en op wat voor manier doe je dat? Uh, ja goed, iedereen heeft natuurlijk wel eens momenten dat je, dat je depressief bent of dat je even dood bent. En dan, ja, wat ik zelf altijd doe, is gewoon dat je even een rustmoment voor jezelf pakt. En echt gaat kijken naar de dingen, wat gaat er wel goed? Wat doe ik wel goed? En niet alleen gaat kijken van je, ja, wat gaat er allemaal mis? Ja, ja, leren van de dingen die niet, die niet goed gaan. En vooral geloven in jezelf. Ja, precies, dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dankjewel, Niels. Dank ja, voor bellen. Goed. En ik wel, hoop. En ja. ik hoop dat het goed met je blijft gaan, dat je de crisis ja, overleeft. Ja, Dankjewel was wel. Dankjewel. Helemaal voor het bellen. goed. Ja. We zijn aan het einde gekomen van twee uur. Casaluna, morgen zit hier... Um, Klaas Rupseen in Casaluna. Nachtzuster Astrid de Jong heeft het Mediapark overleefd. Uh, het was geloof ik een aardige woorden die ze moest nemen. Want uh, ze hebben vast wel weer een van de pijpleidingen die ze door willen trekken hier. Uh, dat soort dingen gebeuren. Afijn, ze zal het u allemaal zo meteen zelf gaan vertellen. Uh, op deze plek, achter deze microfoon. Dank voor het luisteren. Hele prettige nacht nog. En blijft u vooral luisteren.